Interessante gasten. Marleen uh, Marleen. Of is het Marleen? Marleen. Marleen. Marleen. Ja, Marleen. Marleen. van Es, die is coördinator van uh, de stichting Contour. Dus die gaat daar even uitleggen wat dat nou precies inhoudt. En Jozef van der Kortput, het ja, is de meest bekende rielenaar uit uh, het goal huh? Van de Boerenschuur, hè... Huh? We mochten het eigenlijk niet zeggen, maar we doen het toch stiekem. Maar er gaat vanavond ook heel wat anders. Met name over dus de mega super. zo stond althans de kop in het Brabants Dagblad, stappengoor cannibalisme. En kom ik wil met jou ook nog heel even praten, Jozef, over een ander onderwerp. Het stond namelijk in het Goors Belang. Ook wel heel interessant. Dus dat er een nieuwe ondernemersvereniging is gekomen. Ja, dat is. Is toch wel, dus jullie timmeren behoorlijk aan de weg. Maar zoals gebruikelijk doen we eerst altijd even een rondje. Wat was er in het nieuws? Lokale nieuws, ander nieuws. Dan begin ik bij uh, Lucie. En die heeft niet zoveel te melden. Niks te melden? Nee, ja, nee, niet echt. niet echt. Het enige nieuwtje wat ik kan zeggen is dat het erg stil wordt momenteel op de Hogendorpplein. Want dan nou is ja. Super de Boer ook al weg. En er komt straks wel weer een andere supermarkt voor in de plaats. Maar nu, en, en, en, en waar vroeger de Heilige Geestkerk stond, komt er nu een heel groot flatgebouw. Daar zijn ze druk aan het bouwen. Ja. En het is het enige, die van God, de wijk waar ik altijd uh, iedere dag doorheen liep, dat wordt zieke, een compleet ander andere uiterlijk. Dat is het enige nieuwsje. Maar ja, dat kan iedere goordenaar zien die daar langs de Hogendorplaan voorbij uh, ja. fietst of rijdt. Dat is het enige. Maar verder heb ik uh, weinig te melden dit nou, keer. oké, okay. Marleen, jij uh, nog iets nieuws ja. te melden wat jou is opgevallen, lokaal, internationaal, mag alles zijn hoor. Ja, en... Vanuit mijn vakgebied zit ik altijd toch een beetje te kijken en ik zag uh, dat je alweer in kon schrijven voor het jeugdvakantiewerk, dat uh, van 6 tot 11 augustus is. En uh, dat daar ook veel vrijwilligers voor gevraagd zijn. Dat is het thema uh, dit jaar. Oh. En uh, ja, superleuke week. Ook leuk voor vrijwilligers. Ze hebben naderhand nog een gezellig feest om af te sluiten. Dus uh, is voor ieder wat wil zo. Hoe ben je op het onderwerp gekomen, het thema scherheuners? De Sinti nou, of de Roma omdat het actueel is momenteel, ik vandaag, niet, wellicht? Ik heb het niet verzonnen. Ik, uh, ik zag het artikel en uh, mijn oog viel erop. Uh, ja, vooral omdat ik altijd zit te kijken van, God, zijn er ergens nog vrijwilligers ja. nodig? Hè? Ja. Ja. Want dan kan ik daar misschien uh, mijn dienstverlening ja. Ja. Uh, op afstemmen. Ja. Ja. Het is belangrijk werk, helemaal alleen. Ja. Ja. Dat was jouw nieuws? Dat was mijn nieuws. Voor de... Jozef, jij hebt iets bijzonders te melden? Ja, de verzameling van de heren in het Kaatshuis. Ja. Yes, uh, ja. weer even spannend. Ja. Ja. Ja. En uh, ja. de pijnlijke nederlaag van PSV. Ja, <lacht> ja. maar, ik, ja. ik zat te kijken en ik ja, ja ik schok ik me kapot. Ik denk: dit kan niet waar, zijn. 6-2, dat is echt een vernietigende nederlaag. Hoe is mogelijk, hè? PSV had een slechte dag. Ik zou bijna zeggen: maar zonder erg mogen ze eigenlijk geen kampioen worden. Nee. Ja. Ja. Ja. Zo'n nederlaag dus hebben ze het niet verdiend. Steeds, nee. Nee. Nee. Dat is hè? ja. ja. Ja. ja, en ik zat trouwens gisteren over de drie mensen in het katshuis. Ik zat gisteren even te kijken naar Buitenhof. En Herman van Rompuy, mm -hmm. de president van Europa. En die zei echt zo van, jongens, jullie moeten niet zo zeuren. Over één procentje extra inleveren. Stelt niks, stelt niks voor. Ja, hij stelt niks voor. Maar... Wij in België, wij in België, dan hadden we al behoorlijk. En gingen nog een keer, geloof ik, één of twee achttiende procent inleveren. Ja. Hij zegt, in juli, jullie melken over één procent. Stelt niets voor. Dat doet helemaal niets aan de economie. Ja, ik denk. Yeah. Zou die man al nou gelijk hebben een zo? Want... Je weet zo langzamerhand ook niet nee. meer wat je moet geloven. Nee. Want als je de berichten leest, is dat ja. uiterst negatief. Ja. Maar als je om je heen kijkt, denk ik, ja, daar wordt... Tuin... Ik hoorde vandaag, tuincentra werd weer volop gekocht. Die merkte ja. niets van de recessie. Ze noemden allerlei andere winkelketens. Die zeiden, nou, wij merken daar niks van. En ja, ik vraag me zo langzamerhand af in hoeverre de media daar ook niet een, een, het, het zwarter maakt dan dat het is. Ja. Je weet niet meer wat je moet geloven. Nee, en, en je hebt zoveel deskundigen. En denk je welke ja. deskundige is nou echt deskundig? Ja. Want ook balkers die zei van, dit kan niet, ze moeten niet zoveel bezouden, dat is slecht voor de economie. En dan hoor je dan zo'n vrompui. Ja. Dan hoor ook geen lichte zeggen, nee, nee. Nee, jongen en zeggen van, jongen, je moet niet zo zeuren. Of ja. 1%. We ja. wachten het maar gewoon af. Ik, ik zeg altijd maar zo van, merk ik het in mijn portemonnee? Nou, ik denk dat ik in, dat in dat ons geval wel, wel mee... Ik denk de dat jong, wel, jonge mensen, die zullen die het veel merken. Ja, mensen ja. die nu op de arbeidsmarkt komen, die nu van de opleidingen afkomen... Ja. die zullen het merken, die niet meer een vaste baan krijgen... Ja. maar die van de ene tijdelijke baan naar de andere tijdelijke hobbel... daardoor geen hypotheken kunnen krijgen. Geen, ja. die, die hebben het moeilijk. Ik ja. denk dat in ons geval... Ja. En doorstuderen is ook toch niet meer Doorstuderen zo is he? ook niet meer zo eenvoudig. Dus ja. ik denk dat er een zekere groep mensen het echt nu al merken. Maar. Dat denk ik op. op zich, zich valt wel mee. Zolang als je in het arbeidsproces zit, zal het allemaal mee valt. Alleen als je om de een of andere reden uit het arbeidsproces ja. valt. Ja, ja. Nou ja, maar dan dan het is tegenwoordig heel moeilijk om een baan voor onbepaalde ja, ja. tijd te krijgen. Ja. Het, je gaat van het jaarcontract naar het jaarcontract. Ja. En veel bedrijven hebben, als je dan drie keer achter elkaar een jaarcontract hebt gehad... Ja. moeten ze je vast aannemen, doen ze niet. Ja. Dus dan ja. word je op straat gezet. Ja. Ja. En dat vind ik wel verontrustend. Dat ja. vind ik. En dan denk ik, ja, als, en als je van de ene jaarcontract naar de andere. Je krijgt geen hypotheek, je ja. kan niet iets opbouwen, je, je ontslagrecht om... aanpassen, hè? Hm? Ontslagrecht aanpassen. Ja. Ja, dat, ja, maar ja, dat is maar dat is ook een van de, van de kernpunten ja. van de bespreking, ja. dacht ja. ik ook. Hè, ja. Dat, ja. Ja. Nou, ja. Je, je wou zeggen dat, dat maar... is nu nog net nou, het bespreken we strakjes dan wel? Je kun je weer nee, nee dat is dat is nu nog uh, uh, moeilijk uh, denk ja. ik om iemand te ontslaan. En ja. u bedoelt van nou, je moet het ontslagrecht zo aanpassen dat het voor een werkgever makkelijker wordt ja. om iemand ja. te ontslaan. Wat? Ja. Ja, En de uitduringskeer gaan ze ook verkorten. Dus ze willen ja. echt toch wel iemand die zonder werk op te zitten. Kijk, waar, ja, waarom, veel meer stimuleren ja. dan zelf aan de bak zien ja, te komen waarom, en niet te lang thuis. Waarom nemen werkgevers in principe steeds aan op contracten en ja. na drie jaar niet meer? Ja. Omdat ze in feite niet meer van de werknemer af kunnen komen. Dat moet je in principe ja. simpeler uh, maken en, uh, Natuurlijk moet het belang van de werknemer daar ook veilig ingesteld worden. Het is niet ja, zo in ja. principe dat dat niet... Maar op een simpele manier als nu. Maar moet je dan, waarom is het nu zo moeilijk om nu mensen ontslag te geven? Omdat je, een, uh, uh, je moet een ontslagvergunning hebben van... van uh, uh, 7, ja, 7, 7. Hoe heet dat het, het GHB? ja, hè? ja. <laughs> Uh, nu? Hoe heet dat tegenwoordig? Uh, ja. ik, ik, ik, ik moet echt in ja, het op. woord zoeken. Nou, daar komen we vast oh, nog oh, een oh, keer op. Dus je moet in principe een ontslagvergunning aanvragen. Ja. En dan moet je daar uh, goede reden voor hebben ja. om, uh, om iemand, van iemand afscheid te nemen. Maar als dat economische of zwaarwichtige redenen zijn. wil Ik zeggen, ik heb voor die man geen werk meer, voor die man of vrouw. Dan is dat, dat is dan toch een hele uh, uh, legitieme reden, uh, ook voor een... Kantonrechter om te zeggen, oké, okay, je mag het, gewoon, het contract gaan verbreken? Ja, de kantonrechter die verbreekt het wel, maar die maakt dan daar een, een hele mooie vergoeding voor. En dan kost het de werkgever, een, een, ieder jaar dat hij in dienst is, kost het hem een maandsalaris. Want dat is, dat is de regel. Dus iemand die tien jaar in dienst is of 25 jaar in dienst is, zijn vijfentwintig 25 maandsalarissen. En dan uh, tikt de kantonrechter het wel af. Dan staat meneer zo op straat. Maar dat kost ja, heel veel geld. Maar als voormalig ondernemer, uh, Jozef, juich je dit wel toe? Dat uh, het een slag recht versoepelt en ik, dat het allemaal wat makkelijker dat, gaat? Ik, ik denk dat het ja? soepeler moet. In ja, ja. en, en beide belangen. Niet alleen in het belang ja. van de werkgever, maar ook in het belang van de werknemer. Ja, ja, ja. Ja. Nou oké, okay, we zullen maar eens kijken hoe, hoe lang onze heren onderhandelaars uh, Drie weken, hè? op het katshuis uh, overdoen. Ik haal mijn hart vast. <laughs> <laughs> eh, want Wilders is geen cijferfetischist. Nee, dan? Nee, nee. Oké, okay. nou ik had nog slechts twee nieuwtjes. Eentje dat is nog een oud nieuwtje, maar heeft ook uh, betrekking op Riel erfgoedepo in voormalige zuivelfabriek. Dat las ik uh, al in een hele oude Tilburgs koerier. En volgens mij zitten die in een van jouw voormalige gebouwen, hè? de een, goed, een ja. oude melkfabriek. Ja. En ik wist wel dat, dat Rien van der Heijden ergens mee bezig was, maar daar wordt echt heel, heel consequent wordt er echt een museum mee gericht. Hè? Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd, we hebben dus in, in Gool het Hemekundig Museum in straks het Riel het, uh, ja, het, het Erfgoedmuseum. Het Erfgoedmuseum. Ja. Nou, leuk. Wel leuk, zo ja. kunnen we elkaar vinden. Ja. Hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Ik ga daar straks eens kijken. En uh, ik vond ook al een hele grappige foto vandaag. Uh, in, op de A58 bezaaid met aardappels. Een ongeval een, een, een wagen gekanteld. En als je dan een paar uh, pagina's verder bladert. Dan dus zie je die prachtige foto van het uh, Pondmuseum. Met uh, die talloze, st hier, talloze steentjes. Ja. Van, van de, de Chinese kunstenaar Ai Wai Wai. Nou, toen ik het zag dacht ik ook Ai Ai. Maar uh, Ga toch eens zonnefitte. kijken. Het ja. trekt ontzettend veel, veel publiek. Maar, ja. Maar ja. Het is een, ik vind het overigens de Pond Museum. ik vind het een verrijking. Ik vind, ik het, vind het een prachtig ja. museum. Dat ja. ben ja. ik met je een eens. Ja. Ja. Ja. Ik vind het een geweldig museum. Gaan we gaan ja. er vaak ja. heen. Ja. Ja. Nee, okay. Ik kan het alleen maar aanbevelen. Ja. Nou, dat waren de nieuwtjes. Dan gaan we als eerste gaan we beginnen met, met, met, met uh, Jozef. Want die moet om half acht, tegen half acht weer weg. Mag ik zo vrij zijn, Joost, om te vragen waar op af moet? Want het is een... dat de gemeenteraad van Tilburg? Nee, dan? nee, is niet dat Want daar, daar, gaat, daar nou, gaat Ger Wetsels naar Daar gaat naar mijn doen. collega naartoe vandaag, ja, Ger, Ger Wessels, van die gaat naar de gemeenteraad in, uh, in Tilburg. Maar worden, ga... daar, worden daar besluiten genomen of, of nog niet? Nee, er worden geen uh, besluiten nee. genomen. Het, uh, en ik ga uh, vanavond bij uh, Sinterklaas op bezoek. Sinterklaas, dat is vroeg. Ja. Echt waar? Dat moet even toelichten. Ja, dat moet even toelichten. Het is maart. Ja, de, de voorbereidingen voor Sinterklaas die starten wij rond deze periode altijd op. Echt waar? Echt waar. Dat, uh, en dat begint in principe met uh, iets later met de sinterklaas en vanavond uh, met de Sinterklaas-theatershow. Oh, Waarom zo vroeg? Dat uh, is heel simpel, uh, daar zijn, uh, uh, in de Sinterklaas Theatershow moet iemand een, uh, een script schrijven, die is daar uh, al een hele poos mee bezig ja. om dat script uh, uh, op papier te krijgen. Dan uh, uh, moeten er uh, ook weer centjes gegenereerd worden. Want zonder geld uh, ja. gaat in dit land niks. <laughs> en dat is, uh, dat is altijd uh, de grote uitdaging. Als we voor beide de centjes hebben, dan komen evenementen er wel. Maar als we de centjes niet hebben, ja, dan wordt het wel lastig. Ja, ja. En we hebben uh, ja, bij elkaar uh, uh, toch ja, een, uh, een 13.000 euro nodig. Hoeveel? 30.000 30 euro. Voor Sinterklaas. Voor Sinterklaas, ja. ja. En Sinterklaas, een tocht in Torgning Golen en Riel, kost elk jaar 10.000 euro. Nee, helemaal niet. En dan hebben we eh, te maken met eh, 200 vrijwilligers die alles voor niks doen. Ja. Eh, maar alle materialen die in feite er moeten zijn. Dan wordt dat opgebracht door de middenstand? Dat wordt opgebracht door, de, door, door, de, door, door de het zakenleven. En welke materiaal? Ik zou zeggen een rijtuig waar Sinterklaas in ja, zit. We moeten een paard huren, we moeten kostuums huren, ja. we moeten muziek huren, we moeten pepernoten hebben. Eh, ja. Eh, ja, Allerlei soorten dingen. Kostte voor de eentocht, ja. Eentocht ja. ja. in, kost 10.000 euro. En een theatershow, als het één uh, voorstelling is, uh, dan redden we het met uh, 15.000 euro. Als het één dag is, maar als het twee dagen zijn, dan hebben we er 20.000 euro voor nodig. Zo, nou, nooit gedacht dat het geld Dat heb ik koste. nooit zo voorgesteld gestaan. Nee. Dus de Goedheiligman, die is duur. Ja. Die is duur, die is duur, ja. die is duur. Ja, ja. Nou, dan gaan we gelijk met jou beginnen, want je mag de Goedheiligman niet laten wachten natuurlijk. Nou, uh, hij wacht wel even hoor. Hij is oud, <laughs> dus uh, <laughs> ja. even wel even geduld. Hij heeft er toch, toch een heer in dat jij iets te laat bent. <laughs> Ja, even die kop. Mega super stappen voor cannibalisme. En dan zit Jozef uh, in, trouwens in dezelfde schitterende kleur trui ja, die hij op de foto ja. aan heeft. Wat voor kleur is er overigens, uh, Lucie? Want uh, ik ben aan die kleuren, maar hoe moet het dus... Oranje Oranje is Een hele zalm, zalm. zalm. Ja, oranje, ja. ja, ja. ja, is ja. Het, uh, zalm. Maar het kleurt er goed, Jozef. Is het, het er ook? goed? Ja. Ja. Ja. Nou, hij zit daar dus keurig naast Gerwetseld. Hij is de belangrijke man achter de, de stichting Detailhandel Goorle mega super stappen voor cannibalisme. Uh, ik vind het een geweldige kop. Waarom heb je het zo genoemd? Ik heb het niet zo genoemd. Uh, Henk van heeft het zo genoemd. Oh, die, dus, de, oh, dus oh. die heeft het geschreven. Het, dus, dus, het dus Koppersnelle van Raak heeft dus het zo genoemd. van zo raak, heeft zo raak, zo raak heeft die titel ah. meegegeven. Maar, maar zit je ernaast? Nee, hij zit er niet naast. Nee, uh, het is haast uh, tegenwaar. Ja, ja, ja, ik denk het ook. Het, nou. Ik uh, denk als dit er zou komen, die vreten de tijd gewoon op. Dus dat is inderdaad cannibalisme. Aan de andere kant, ik, ik liep zo, ik, ik las dat, ik las uh, dat andere stuk ook nog eens in de krant van afgelopen zaterdag, Super XL verhit gemoederen. En het Chorus College haalt uit naar Nordanus over dus de, die mega super. Ik denk nou, het wordt, het wordt menes. Toen dacht ik zo, nou ik als klant, dan ben ik gewoon burger. Ja. Ik ben burger en dan word ik straks naar de Stappengoor en ik kan door sporten en schaatsen en naar de film en heerlijk in een mega super gewoon winkelen. En als ik ergens een Wat hekker heb, dan, zou dan vind, nou... is het een mega super. Ja, maar, maar er zijn heel veel mensen die het wel leuk vinden. Ja, dat begrijp ik dus niet. Nee, maar goed, als, als we in eerste instantie een, uh, een plan ontwikkelen op Stappengoor. Ja. En we noemen dat in principe een, uh, sport, uh, recreatie en, uh, en scholing. En dan gaan we in principe, een, als we dat niet gevuld kunnen krijgen, dan gaan we er maar, om een gat in de begroting dicht te stoppen, gaan we er maar een, een grote supermarkt neerzetten. Zonder in principe naar de omgeving te kijken. Kijk, want Tilburg die uh, pakt dat plan uh, vast. Ja, ja. Ja, onder de rook van uh, Van ja. en uh, brengt het college van Gorle niet eens op de hoogte waar ze mee bezig zijn. Ja. Nou, dat lijkt me een, een slechte ontwikkeling. Tilburg kan niet. Maar zou dit komen door. Destijds ging de, de zogenaamde De Mall. dat superwinkelcentrum. Er, ja. ergens ja. achter. Ja, Tilburg Noord. Tilburg Noord ja. De, ja. Zou dit nou zeg maar het doekje voor het bloeden zijn? Nee, nee, Als nee. dat niet mag, dan komt er dit. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee? Het, is, uh, het is een gat in de begroting uh, op Stappengoor. En de gemeente Tilburg die moet daarop afrekenen. Als uh, het niet ontwikkeld kan worden zoals dan uitgangspunten geformeerd staat. Ja. Ja, want er is een consortium uh, daarmee bezig. Ja. Ja. En ja. dan uh, heeft dat consortium in feite en, uh, het zo vastgelegd. Als we het uh, niet voor elkaar krijgen, dan uh, mag de gemeente en, uh, het laatste stukje betalen. En nu heeft dat consortium maar bedacht. Uh, als we daar nou een, een mooie bouw neerzetten en we stoppen daar een supermarkt in. Dan uh, hebben we centjes en dan is iedereen weer uh, en blij zo, en gelukkig. Zo'n hele grote supermarkt, zoals we die ook in België en in Frankrijk kennen. Ja. Zo n, zo n, zo n. Tussen de 3.000 en mm -hmm. 5.000 vierkante meter moet die worden. Groot, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, En zou dat lopen daar, vraag ik me af. Ik vraag het aan de andere kant: van, van zou dat daar. Ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is, ja. Ja, ze nou, er is. Er is onderzoek naar gedaan, maar dat schijnt dus een, een man te zijn, lees ik uh, in alle stukken, die dus uh, afkomstig is van een, uh, de groot gutter, de grootste groot in Nederland. in Nederland. Ja. Dus die heeft, uh, dat was de, de belangrijke voorman die het uh, onderzoek uh, getrokken heeft en uh, die is tot die, tot die conclusie gekomen. Terwijl het heel merkwaardig staat in de krant, dit plan is in de tijd door de gemeente Tilburg juist in verband met een gevrezen verstoring van de bestaande winkelstructuur geblokkeerd. Ja. En nu komt het dan, althans de plannen zijn, om het toch alsnog, nou, is het voorwege het gevreesde gat in de begroting? Maar ja, jij het overwint, we zijn, we ja? zijn vijf jaar geleden in principe uh, uh, had een gemeente Tilburg het voornemen om een mega supermarkt te zetten op het Smariestrein ja. en uh, uh, in Tilburg-Zuid. Ja. Toen zijn er allerlei onderzoeken naar uh, gedaan. Er zijn uh, hele dikke rapporten ja. van uh, geschreven en in die rapporten uh, werd uh, onomwonden -on vastgesteld van dat is geen goede ontwikkeling. Ja. Dat uh, uh, verstoort de bestaande Winkelvoorziening uh, in, uh, ja. in heel Tilburg. Dus dat moeten we in principe niet willen. Ja. Nou, dat uh, heeft uh, het college zo uh, besloten. Ja. Dan komt er uh, nadien komt die Molder achteraan. Ja, die is uh, toen uit het doosje getoverd. Mm -hmm. nou, die uh, zijn ook met rapporten aangegeven dat het, uh, dat het niet lukt. En nu, en dat is nog het meest kwalijk, hè, uh, het consortium Stappegoor die in feite het moet ontwikkelen, die geeft een, een bureau een opdracht... om uit te zoeken of dat daar in feite een, een supermarkt zou kunnen komen. Als het gemeentebestuur van Tilburg dat dan al gevonden had... dan hadden ze zelf die randvoorwaarden moeten formeren... Ja. en niet degene in principe die het ontwikkelt. Ja, ja, ja? Ja, ja. Maar ook de ondernemersfederatie Tilburg en de Kamer van Koophandel... die zijn er fel tegen de gekant. Ja. Dus in hoeverre maakt dit dan nou, kans van ga. slagen, denk ja. je? Hoe, hoe, hoe, hoe gaat er dan ook? Want Gergaat dus is vanavond uh, naar nou, de gemeenteraad van Tilburg, daar wordt ja. over gesproken kennelijk. Ja. Ja. En, maar hoever, enig idee, kun je, zou je kunnen inschatten. Ja. van hoe, hoe, hoe, hoe, de, hoe het gevoel om ligt bij de politiek in Tilburg? Dat zal vanavond een beetje duidelijk moeten worden. Hè? Want vanavond ja. uh, dan, uh, ja, dan kan dat gevoel uh, vastgesteld worden. van hoe kijkt de politiek er tegenaan? En uh, ja, als er. Uh, ja en ...een politieke meerderheid komt, zo werkt dat nou eenmaal in dit land... ...dan uh, ja, mag dat in feite verder ontwikkeld worden. Ik zelf veronderstel dat er weer allerlei nieuwe, nieuwe onderzoeken moeten plaatsvinden... Ja. ...dat er weer allerlei bureaus ingehuurd moeten worden... ...om ja, ja. Uh, weer een rapport te schrijven wat uh, uh, al in stapels uh, ja. in het gemeentehuis in de kaas ligt. Het CDA met name wilde dus een nieuw onderzoek... ...en ik lees hier ook in de krant van, de, van afgelopen zaterdag... Dat dus inderdaad vermoed wordt een opzetje. en nee, ik, mijn hemel zeg, dat lijken wel maffia-praktijken. Ja, vermoed wordt een opzetje tussen de opdrachtgever van het onderzoek, consortium Stappenhoor en Ahold kandidaat voor de mega Laten we maar noemen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel een hele grote ja, jongen. De, groot, ja. de grootste in Nederland. Ja. Ja. Maar en, zo... en, en degene die zeg maar heel lang in dienst is geweest bij Ahold, die, die heeft dus over de locatiestrategie geadviseerd. Ja. En, nou, dan ga je dan. <laughs> Maar van, ook vanuit Tilburg, vanuit ondernemers in Tilburg, zat dat toch ook veel protest. Het ja, is, is, is ook, OFT, ja. OFT is ja. ondernemers federatie ja. Tilburg. Dat, uh, kijk, is, ze krijgen, is, ze krijgen zouden... pater, pater van Elsplein krijgen ze niet ontwikkeld. Nee. Ja. Ja, uh, ja. Op het moment dat dit er komt, dan heeft dat een hele grote consequenties voor de Corvusweg. Ja. waar we in principe vooraan de Albert Heijn hebben zitten, achteraan de Jumbo hebben zitten, met ja. een, uh, ja. een, een, een winkel lintstructuur, wat ik ja. weet, de gemeente Tilburg ook promoot, om die linstructuur overeind te houden. Ja, ja. Nou, als die twee supermarkten daar op de een of andere manier wegvallen, dan valt dat linstructuur vanzelf, uh, vanzelf ja. op. Dan hebben we iets verderop, we hebben nog burgemeester van Wachterplein, waar ook nog een, uh, een supertje ja. zit. Nou, als dat supertje daar weggaat, gaat dat winkelstripje ook, uh, ja. ook uh, En de plus, de plus ja. in, in, in het centrum van Tilburg, ja. uh, dat is ook zo ja. En dan hebben we het nog even niet over de hovel, hè? want uh, je, ja, je nee, bent in principe nee, vanuit nee, Goor, ben je sneller op stappen nee. Goor, als je in een bepaald ja. uh, stukje woont, als dat je op de hovel bent. Je kunt daar geweldig parkeren ja. natuurlijk, dat heeft consequenties voor Vaar en Beek. Ja. Het is te zot voor woorden, staat er dus. En in de brief van de SDG worden de Tilburgse raadsleden dan ook opgeroepen om niet in te stemmen met de planologische ontwikkelingen voor die nieuwe mega supermarkt. Nou, het Goordes College heeft ook flink uitgehaald. Er is uh, totaal geen overleg geweest. En Goorden is fel tegen de super. En het college kondigt aan... die nu met alle mogelijke procedures... te zullen gaan dwarsbomen. Ik denk, nou, dat is nog eens een dat goede, goede manier... van met elkaar samenwerken... en, en, en uh, goede collega's worden van elkaar. Ja, ja. Van de andere kant, ik vond het wel grappig... want uh, destijds uh, heb ik ook nogal fel gereageerd. Want enige tijd terug stond er in, in het Paarles dagblad een uitvoerig artikel over de bouwplannen van, uh, van Buienbroek... En Pijnboek, die is van plan om daar prachtige, riante woningen door de vloed heen te trekken. Dat is mm -hmm. achter mijn tuin. <laughs> dus ik zou maar zeggen, er worden straks riante woningen op terpen gebouwd. Eh, achter mijn... Eh, ach, ja, in mijn uitzicht. Achter, ja, ja, dus ja, mijn ja. uitzicht, mijn fraaie uitzicht wordt overgenomen door mijn nieuwe achterbuur als het allemaal doorgaat. Ja. Dus... Ook, ik heb daar, ga daar nu ook fel protest tegen aantekenen. Ja. Dat denk ik van grappig, hè? Ja. Nou, mij zint het niet. Nou, zint de gemeente dus niet. En die stemt ook zo. van, dan nou gaan we dat tegenaan hangen, ik denk ja. En in blijf... hoeverre is er behoefte aan zo'n grote, mega superding? Want ik, ik, ik noem het, ik heb een persoonlijk vreselijke hekel aan. Want juist gewone winkels waar je in en uit hebt, waar je. Ja, ik, ik, ik vind het verschrikkelijke orde. En in hoeverre is daar nog behoefte aan? Aan dat soort hele grote mega nou, supermarkten. We, we hebben in Nederland natuurlijk veel te veel. Hè? Maar dat is niet alleen in supermarktland. Dat is, dat is overal zo. We hebben, ja. al, we hebben alles te veel. En we zouden eigenlijk uh, het lef moeten hebben. Op het moment dat we iets opnieuw ontwikkelen. Om iets anders in feite af te breken. Ja, maar uh, daar komt alleen maar bij en niemand uh, die... Ja, maar ik bedoel, ze zetten vandaag de dag... Toch to, zijn de ondernemers toch to, uh, geen slechte investeerders. Ik bedoel, je gaat toch niet daar een geweldig supermarkt ontwikkelen... en gruwelijk veel geld investeren als je denkt er geen rendement uit te halen? Nee, Jij zegt, er nee, zijn er nee, te veel. Maar waarom gaan nee, ze het dan een, bijbouwen? Een joh? ontwikkelaar die, die pakt het in principe vast... om in dit geval om uh, een gat in de begroting uh, te, te, te dichten... Of een financieel risico af te dichten. Ja. Nou, dan zetten we daar een, een grote supermarkt neer. Ja. En dan moet er een exploitant komen. Ja. Ja. Als je heel diep in het hart van alle exploitanten zou kunnen kijken. Dan zouden ze hem nooit willen. Alleen op het moment dat je er komt. Ja, dan, kruipt, dan kruipt meneer A erin. Want als meneer A er niet in kruipt, kruipt meneer B erin. En als meneer B er niet in kruipt, kruipt meneer C erin. Dus iemand gaat hem straks wel... Uh, ja. Maar zo werkt toch de markt. En we hebben toch altijd gewild dat wij werken over een eh, marktconform. Dat is, dat is toch ja. gezond concurreren. of zie ik nou, dat helemaal verkeerd. Ja, nou, dat zie ik heel goed. Alleen moeten dan wel de consequenties uh, trekken... op het moment dat we dan straks uh, in Goorlen... Ja. op een hovel uh, niks meer kunnen kopen. Ja. Dan moeten we niet gaan zitten meekrijpen van... Ja. Uh, we kunnen geen kloosje garen meer kopen... en we kunnen geen briefkaart meer kopen... Ja. en we kunnen geen postzegel meer kopen. Dan moeten we allemaal op de fiets gaan uh, stappen door. Ja. Ja, nee eens. Ik hing ook een beetje op twee gedachten, want ik vind het winkelcentrum in Goorden geweldig. Dat vind ik een heel fijn. het moet er blijven. Ik vind het een ja. hartstikke leuk en gezellig winkelcentrum. En, en, en, en het ik is eh, gezellig, het is overzichtelijk. Je ja. gaat nog winkels ja, in, je ja, hebt ja, nog ja. enigszins persoonlijk contact met de winkeliers. Ja, ja. En, en, en dit is dat het hele vreselijke grootse waar je... Ja, ja ik... Maar, denk af, hè. Als je hè? Die, net die grote Albert die XL, die ja. er toen gekomen ja. is, heeft dat ook zoveel voeten in aarde gehad? Hmm. Daar was al een, uh, ja, was al een, een Albert maar Hij is gewoon een paar keer groter uh, ja, gegroeid. Zeg maar hij ja. komt daar op dat terrein. Hè? Dus is begonnen hmm. met de Famila. Ja. Ja. Eerst, ja, de de fa ja, de eerst de Famila. Ja, toen is het ja. Miro geworden. En ja. na Miro is het een ja. uh, Albert Heijn uh, XL. Geworden. Maar als je de krant op naslaat. Dus het kloppend hart van de stappen voor. En zo kenschetste Rob de Zwaans. Voorzitter van de ondernemingsvereniging Stappegoor, de nieuwe mega supermarkt, De publiekstrekker bij uitstek, dus hij uh, hoopt van gans hart dat hij, dat hij er komt. Natuurlijk, ja. Ja, hij heeft daar ja. belangen bij. Ja. Maar wat zou je nou dan moeten... Er komt er nog een ander probleem. Van, uh, uh, als er in principe een, uh, een beetje een evenement is op Stappenhoor, dan kun je dan geen auto kwijt. Ik heb daar rondgelopen, uh, diverse mensen gesproken, die dachten dat ik van de gemeente was... En die dachten dat ik de parkeervoorzieningen uit kwam breiden. Nou, dat Ik was niet van een gemeente, dus ik kon hun parkeerprobleem niet oplossen. Uh, maar ze gaan vermoedelijk gaan ze een stukje van het parkeerterrein uh, afhalen. afhalen. Oh. En dan uh, gaan we ook nog een hele grote supermarkt neerzetten. Hoe kunnen we dan straks uh, bij Tilburg Trappels komen? Bij die Rhenewust komen? Dat, uh, met de mooie schaatsbaan die we daar hebben liggen. Nou, dat gaat dan allemaal niet meer. Maar het komt er dus gewoon op neer om uh, de politiek te overtuigen dat je dat niet moet doen. Ja. Alleen om zeg maar de, de, de overige de winkels, de, de, de korvel, burger het, goorlen, om niet te sparen. Het, het voorzieningspatroon overeind wat. houden. Dat ja. we in principe. Ja. Een, uh, ja. Kijk, we hebben in Nederland uh, uh, op uh, een paar even straaltje van 15 kilometer. Ja. Dan kunnen we alles kopen wat we, wat ja. we willen. Ja? Van uh, uh, laagdrempelig tot middenklasse tot ja. Ja. aan het bovensegment. Ja. Alles kun je invullen. Ja? Daar hoef je geen uh, ja. afstanden. Ja, van hier tot Tokio te overbruggen, dat kan gewoon op een hele simpele manier. Ja. En dan ben, moet je ben, proberen. Jij, ben jij vanuit jouw achtergrond per definitie tegen dit soort grote supermarkten? Of zeg je nee, van nou, het mag wel, maar nee, op een goede plek? Ik ben niet tegen grote supermarkten. Nee. Ik, dat, dat is een tijdsontwikkeling, die, die, ja. die moeten we ook niet tegen proberen te houden. Nee, nee, maar ja. ze moeten op de juiste plek moeten ze komen. Ja. Ze moeten ik weet het Ze moeten versterkend zijn uh, ja. Ja, op, uh, uh, op de. Plek waar andere winkels zitten. Ja. En, uh, en ja, wat, ik, wat ik dan zelf vind: van uh, in principe, als je zoiets creëert, dan moet je ook meters af durven breken. Ja, ja. Opofferen. Ja. Nou, we zullen het, het gewoon moeten afwachten, denk ik. Want. Uh, ja, Wessels is er vanavond heen. Dus ik kan in ieder geval alvast even het sfeer proeven om te ja. kijken hoe de, hè, hoe de, de, hoe, hoe, hoe de zaken erbij hangt. En ja. hoe ze al eerste aanleg reageren. Maar bedoel, dit ijs zal nog niet snel gelegd zijn natuurlijk. Ja. Uh, Onze burgemeester wat, heeft een uh, ja. krasse uitspraak gedaan. Dus uh, ja. die mag dat waarmaken. Ja, ja, inderdaad. Vast, ja, ja. Ik denk nou, uh, ze houden alles uit de kast. Overigens wel compliment. Hè, want uh, vanuit ondernemers dan. Hè. Ik bedoel van uh, ja. dat ze zo in principe een, uh, voor de Goorlandse gemeenschap gaan staan. Ja. Maar dat ook tof. hier staat dus, de supermarktstructuur van Goorden loopt al tegen het maximum. Dat houdt dus in dat wij straks als die nieuwe erbij komen, we eigenlijk voldoende supermarkten Meer hebben in ons dorp. Hebben we hebben meters ja. genoeg. Ja. Ja. Hebben we genoeg. Ja. Tjonge jonge. Ja. Nou, we wachten het even af. Ja. Nou, dan ik heel even snel naar uh, het ondernemend rules laten handen ineen, want daar sta je ook alweer op de foto. Naast, uh, naast uh, even kijken, uh, Pieter Geibels. Ja. Nieuwe ondernemingsvereniging. Waarom was pas dat nodig? Want er was toch een ondernemersvereniging hier? We hadden in Riel een, uh, een middenstandsvereniging. Ja. Maar er zijn in Riel niet zoveel winkels. Dus nee. dan heb je ook niet zoveel middenstanders meer. Ja. En uh, wij vonden dat we onze vleugels wat uh, uit moesten slaan. Ja. En uh, uh, daarom hebben we uh, wat koppen bij elkaar gestoken, onder andere Pieter Gijbels. En dan hebben we gezegd van, nou, hoe kunnen we daar nieuw leven in blazen? Ja. Nou, dan zou je de naam middenstandsvereniging zou je weg moeten laten en dan zou je uh, Ondernemersvereniging Riel van maken. Ja. Dat dekt uh, beter de lading. Ja. En uh, hebben we hebben ook uh, onze contributiestructuur uh, op aangepast. Ja. Uh, dus uh, ook mensen die in principe een, een onderneming hebben en geen personeel hebben. Kunnen toch lid worden ja. van ja. onze onder, ondernemersvereniging. Ja. En ja, wat we daarmee proberen is in principe vanuit Riel uh, ja, uh, een goed klankbord te zijn uh, richting uh, de overheid. Ja. En daarnaast wat we... Eigenlijk ook graag zouden willen is uh, dat Riel voor Riel zorgt. Ja. Ja, er zijn heel veel bedrijfjes in principe die uh, niet eens weten uh, van elkaar dat ze bestaan. Ja. En als er dan een opdracht uh, weggegeven moet worden, zou het wel leuk zijn dat die in ons dorp blijft. Ja. Jouw hart ligt dan nog steeds op de ondernemersplek. Dat zal wel zo blijven, denk ik. Nee, nee, dat is wel een goede zaak. <laughs> Haal <houden laughs> het vol. Ja, Ondanks ik bijna een collega van, van mijn buurvrouw, hoor, want uh, mm -hmm. ik uh, doe uh, tegenwoordig ook heel veel vrijwilligerswerk. <laughs> ja. Dat is maatschappelijk betrokken ondernemer. Nee, ja. ja. hey, ik ben uh, uh, coördinator uh, sociale activiteit bij het Rode Kruis in Tilburg. Oké. Okay. Dus, uh, ja. En ook Big zoek iedereen daar vrijwilligers. Ja, ja. Oké, okay, nou misschien kunnen we nog zaken doen hier. Ja. Even nog terug naar die ondernemers. Uh, 40 stuks in, in Riel, die moeten moet jullie gaan benaderen. Dat, uh... ja, er zijn nog veel meer. Er zijn, nog veel meer. Ja. Er zijn in principe in Riel uh, meer dan 100 uh, Zo. bedrijfjes. Zo. En, we hebben in principe... en die probeer je allemaal lid te maken ja. van jullie club. Hebben... Gaat dat lukken? Nee, dat gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Maar dat is die 40 die daar staat. We hebben ons ja. uh, tot taak gesteld om uh, 40 leden te hebben. En dan vinden we onze missie geslaagd. Ja. En als we minder hebben, dan, uh, ja. Ja, dan moeten we wel harder werken. Ja, en je zegt, dan zijn we een volwaardige gesprekspartner... voor de gemeente en collega-ondernemersverenigingen. Zo zie je dat? Ja, zo zie ik dat, ja. Met deze club. Ja. Met deze club. Ja. Met deze club. Ja. Was dat anders met de middenstandsvereniging? Nee, is niet Had anders. Je? Maar nee, in principe, nee, nee. Hoe, ja. hoe groter je achterban ja. is... Ja. Ja. Hoe, uh, ja, hoe steviger dat je op tafel mag slaan. Maar waarom zit niet iedereen het nuttige van in? Ik zou zeggen, waarom worden die al die honderd uh, ondernemers geen lid van je club? Ja. Wat is dat? Is dat is een centenkwestie Nee, het of? Dat kan geen centenkwestie zijn. Nee. Dat, uh, ja, als ik dat nou precies wist, ben, hè, dan was ik eruit, maar dat heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ja, misschien, nou, maar sterk. Kun, misschien kun jij ja, me even de avond leren, hoe ik dat moet doen. Ja, nou. mm. Ik wens je toch geval heel veel succes. Want jullie spreken ook over een drietraps uh, contributiestructuur, een tarief voor bedrijven, zonder personeel, een, uh, voor bedrijven met minder dan vijf werknemers en één voor bedrijven met meer dan vijf werknemers. Ja. Nou, Ik hoop toch dat jullie toch, uh, het gaat lukken meer ondernemers uh, zeg maar, lid te maken, We zijn we samen richting. toch sterk. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tien nieuwe leden ja. hebben we al dit jaar toegevoegd, ja. dus uh, ja. we moeten er nog tien halen om onze doelstelling te uh, ja. Jozef, bedankt dat je hier was. Jij moet naar de, naar de vergadering met Sinterklaas. Ja. Uh, we zullen geheid, uh, denk ik, uh, Gerwets nog eens uitnodigen om eens te horen hoe de, hoe de vlag erbij hangt. En uh, we zullen toch jullie geregeld gast moeten laten zijn om ons op de hoogte te houden van de ontwikkeling. dat is wel erg belangrijk. Bedankt dat je hier was en uh, ja, ja. succes bij Sinterklaas. En uh, ik zou zeggen, leg jouw wenspakketje uh, uh, vast bij hem neer. Ja, helpt dat ja, ja, kan ik misschien. <laughs> <laughs> misschien helpt het, ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja. Bedankt. Dan gaan we naar de muziek. En ik, mee, ik heb meegebracht een bijzondere cd van uh, Charles Aznavour. Ik ben ontzettend een ontzettende fan van Charles Aznavour. En ik was in een winkeltje en er stond een prachtige cd. En uh, daar gaat hij een beetje op de jazzy tour. Dus de, de, uh, Charles Aznavour en de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Die is opgenomen in de Capitol Studios in Hollywood in 2009 al. En hij zingt hier... Echt schitterend begeleid. Een heel jazzy-achtig. Viens, fais moi rêver. Luister maar eens. rêver Comme on ne rêve qu'une fois j'ai moi goûté Aux eaux pures du toi et moi Dans mes débordements de cœur Je veux m'enivrer de bonheur Que mes jours soient pavés De roses de Fais-moi rêver Pour changer le cours de mes jours Et libérer Mes émerveillements d'amour, de moi crier, hurler de joie, l'immense joie d'être avec toi, d'une voix que seul ton cœur puisse entendre, teinte de printemps, tous les coins d'ombre de mes jours, prenons le temps de goûter le miel de l'amour depuis longtemps, mon cœur qui semblait endormi. Comme la belle au bois d'or m'envoie attendre? viens, fais-moi rêver Fais courir un vent de folie dans mes pensées Je veux connaître l'embellie D'un bonheur au-dessus de tout D'un amour tendre, un amour fou Au nom de nous Fais-moi de pas grand-chose fais moi rêver je veux me couler dans tes bras et m'ondoyer aux sources chaudes de ta voix avec tes phrases et tes mots lève mon cœur de tous ces mots Ce le mot grain de mes terres fondent ta main dans ma main je veux connaître la passion Ces chemins Qui se perdent à l'horizon De mon destin En quête d'une des raisons Que mon amour a ton amour En pause, viens, fais-moi rêver Chassant mes doutes et mes peurs Fais-moi chanter J'ai connu si peu de bonheur J'ai si peu rêvé avant toi Révèle-moi d'autres et moi, il dans tes bras. Dit was een hele jazzy-achtige Charles Asnavoer, maar ik vond hem best wel mooi klinken. Die man is overigens, dacht ik, 82 en 83 en zingt nog steeds en maakt nog steeds cd's. Ik vind hem geweldig naar. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben. Nou, dan gaan we nu naar Marleen. Marleen van S van de Stichting Contour. Marleen, ik duik altijd even op internet om te kijken van wat is het allemaal precies en staat het allemaal keurig vermeld. en jawel. Contour, Contour is het hart in Tilburg en omgeving voor vrijwilligerswerk en informele zorg. Maar vertel er nou eens even iets meer over en hoe lang werk je bij Contour, hoeveel mensen werken er bij Contour, en hoe is de financiering van Contour, dan gaan we naar de rest. Oké, okay. <laughs> uh, nou, ik werk anderhalf jaar bij Contour, als vrijwilliger uh, ingestroomd. Als vrijwilliger ingesteld, ja. maar je bent nu de betaalde beroepskracht. En nu ben ik de betaalde beroepskracht, ja. Ja. ja. Ik heb toen eerst de beursvloer georganiseerd. Dat is één een, een dag waar vraag en aanbod uh, bij elkaar komt. Voor, uh, met gesloten beurs worden er dingen uitgewisseld ja. door bedrijven aan organisaties... En um, ja, daarna ben ik eigenlijk in deze baan gerold, omdat ze me al kenden zo, via het vrijwilligerswerk. En uh, nu... Dat is het ideale uh, Wat is jouw professie eigenlijk? Wat, wat heb je gestudeerd of wat is uh, jouw Ik ben uh, fysiotherapeuten. Fysiotherapeute. En ik heb ook uh, achtergrond bij Randstad Uitzendbureau. Dus Aha. ja, werven, selecteren, ja. bemiddelen, dat ja. uh, hoort ja. er allemaal bij. En ja. je moet ook wat mensenkennis hebben om in ja. te kunnen schatten wie op de juiste plek ja. Een beetje adviseren daarin. En hoe, je bent dus gestopt als fysiotherapeut... gestopt bij de, het uitzendbureau... en dan kom je bij je Contour terecht. Hoe, hoe, ja. hoe dat zo? Ja, oh, ben ik eens fulltime moeder geworden. Aha. Toen de kinderen naar de middelbare school gingen. even ja. dus eventjes netjes opgelet... wat ze allemaal aan het doen waren. En uh, ja, toen de kinderen allemaal uit begonnen te vliegen... vond ik het wel leuk om, uh, om weer wat te gaan doen. Dus, ja. Uh, ja. Wat deed je als vrijwilligerswerk? Behalve het organiseren van de beursvloer... deed je nog andere dingen? Als vrijwilliger? Als vrijwilliger, ja. Ja, ik uh, heb achter de coulissen bij Tegiko, uh, al een spandienst uh, ja. uh, verricht, dus om uh, musicals uh, te, ja. kunnen, te, ja, te helpen produceren. Het, Dat het kinderkoor, hè? He? Ja. Ja, ja, ja. ja, Tilburgs oh, ja. kinderkoor. Ja, mijn dochter zong daar ook, dus ja, vaak ben je dan toch op een bepaalde manier al betrokken. Ja. Ja, dat, uh, ben je muzikaal of uh, gewoon belangstelling in, uh, naar, de, naar het hele muzikale gebeuren? Of hoe, uh? Nou, ik speel zelf ook wel piano, maar, ja. uh, maar niet, uh, geen optredens hoor. Dat is echt uh, huis, zijn en keuken. Maar je kunt goed piano <laughs> ja. spelen. Ik vind het leuk om te doen, ja. Maar dat was niet mijn functie bij Tukiko. Uh, Daar nee, nee. Uh, hielp ik mee om, uh, om kleding te naaien en om uh, de kinderen te assisteren tijdens de optredens. Want er waren toch wel regelmatig uh, wat uh, nerveuze kinderen bij of ja. onrustig en ja ben je als uh, rots in de branding, hè? Ja, ja. En leuk. komt dan ook de achtergrond als fysiotherapeut daar een beetje bij te ja, pas of zo? Althans ja, zeker ja. de, de opleiding en de studie daarvoor. Ja. ja, ja. Die helpt help dan wel. Uh, even terug naar de Stichting Contour. Hoeveel mensen werken daar nu? Um, er werken nu ongeveer 40 mensen. 40 mensen. In en in, uh, welke gemeentes bedienen jullie? Uh, nou, we hebben een, uh, een uh, gecombineerde vestiging met, met de Twerin in uh, Waalwijk. Mm -hmm. Daar werken we al samen in uh, Loon op Zand... Uh, dan hebben we heel uh, vaak en B-contour Goorle. En in Oosterwijk worden ook activiteiten van contouren uh, neergezet. Ja. Ja, ja. Tilburg uiteraard, de ja, hoofdvestiging ja. in Tilburg. Dat, dat ja. wou net zeggen, dat was ja. vroeger de ouderwetse contour. Dat, ja, die ja. was toen alleen maar gericht op Tilburg ja. ja. en omgeving. Ja. Maar ja. Ja. er ja. is dus heel veel veranderd uh, de afgelopen ja. jaren. Is het uit bezuinigingsoverweging ja, de, ja. ook zo allemaal bij elkaar gekomen? Of dat jullie zeg maar al die randgemeentes ook moeten gaan bedienen? Of, of hoe moet uh, ja, dat bij, zien? Ja, wij worden toch wel gezien als het exploiteren. Uh, expertisecentrum op het gebied van vrijwilligerswerk. En uh, ja, als je het goed doet ergens, dan beginnen mensen toch uh, op je te letten. En uh, ja, konden we onze expertise verder uitrollen naar andere omliggende gemeentes. Mm -hmm. dus, uh, God, wat leuk. Ja. Um, even kijken. Ik, la, ik las ook van ideeën zijn mooi. Althans, er stond wel een leuk artikeltje in het uh, Gordes Belang van, uh, van woensdag de 29e. Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën. En gelukkig is er binnenkort weer Nederland doet. En uh, helemaal onderaan stond een, een prachtige advertentie. Uh, Stof uw museum af met je rugbyteam. Ik denk nou, ik haal toch het rugbyteam niet in ons heemkundig museum. Ja. Dan laat ik toch maar aan onze uh, uh, schitterende poetsclub. Een ja. tiental dames die je, zeg maar, op vrijwillige basis ook daar het museum eens in de vijf, zes weken schoonhouden. Nou, het is op zich wel een grappig idee, maar hoe, wie, wie is de bedenker van Nederland Doet? En dat je daar dus, zeg maar, op in kunt schrijven. Hoe, hoe komen ze op dat idee? Nou, Het is een initiatief van het Oranje Fonds. Dit ja? is dus een landelijke actie, NL Doet. Ja? En uh, dat is op 16 en 17 maart dit jaar. En het doel is om uh, het vrijwilligerswerk uh, wat extra in het, uh, in het voetlicht te zetten. Zodat uh, mensen gewoon op een hele... ...een laagdrempelige manier uh, zich als vrijwilliger in kunnen zetten. Mm -hmm. En uh, dat betekent uh, dat je uh, naar een website kunt gaan als uh, organisatie... ...en daar een klus op uh, kunt uh, zetten. En dat, dat kan een klus zijn op, of op vrijdag of op zaterdag. Um, een beetje omschreven wat de bedoeling is. Uh, de organisatie die is ook de gastheer of de gastvrouw van, uh, van de vrijwilligers... ...die zich dan ook via de site kunnen aanmelden. Mm -hmm. Mm -hmm. Melden jullie nou voor iedere klus, want ik, ik, ik zie regelmatig advertenties van jullie in de kranten, en ja. waarin jullie oproep doen voor vrijwilligers. Gaat het nu echt zo dat je een project hebt, die hebben vrijwilligers nodig, die zoeken jullie bij elkaar, of hebben jullie een pool van vrijwilligers waar je uit kan putten? Hoe, hoe um, werkt dat? Ja, het is een beetje tweeledig. Um, er zijn mensen die, uh, die, die komen eigenlijk, uh, die melden zich aan, gewoon puur oriënterend. Mm -hmm. um, en ik vraag altijd van: goh, hè, um, als je interesse hebt, dan kan ik het misschien benaderen voor een functie op een bepaald gebied. Um, maar aan de andere kant uh, gaan we ook actief werven als we, ja. als we echt een uh, gerichte klus hebben. Dus ja, omdat je heel veel mensen ziet en hoort, dan, eh, soms dan zie je ook opeens een match voor ogen van god, het is die meneer die ik vorige week gesproken heb, dat is vast iets voor hem, ik ga hem gewoon benaderen. Ja, ja. Ja, hè? Jullie zijn wel een instelling, dus zeg maar als er dus bedrijven zijn of, of organisaties die vrijwilligers zoeken, dan doen ze er verstandig aan dus met jullie met contour contact op te nemen. Ja. Jullie gaan die mensen bezoeken, houden, leggen ze, even, hoe ja. gaat het dan? Nou, ja, Hij kon... houdt een soort inteken, hoe gaat het in zijn werk? Contour heeft twee takken, daar moet ik wel een splitsing in maken. Hè. Contour heeft de informele zorgkant en uh, het ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Wat is informele zorg? Richting met, ja, in, uh, de informele zorg, dat is de zorg uh, gericht op uh, mensen in een thuissituatie... Aha. Die, uh, die niet door beroepskrachten gedaan wordt, maar door vrijwilligers... Thuis, thuiszorg? Is dat de thuiszorg? Dat is een vrijwillige thuiszorg. Um, dat kan gericht zijn op... Praat je dan over de, de voormalige alpha-hulpen of zo? Of hoe, hoe moet het dat? dat is wel echt heel praktisch. He? Heel, is... um, de informele zorg die Contour biedt... die um, is meer gericht op uh, de, de uh, geestelijke ondersteuning van nee, mensen. Ja. Uh, we hebben een product, noemen wij dat dan... een product stervensbegeleiding, maar ook um, buddyzorg... Uh -huh. um, we hebben homestarts, dus een, een jong gezin... waarvan de moeder het misschien niet helemaal uh, kan overzien met de kleine kinderen. Daar kan een ervaren moeder uh, uh -huh. gaan assisteren om uh -huh. uh, wat richting te geven... Um, maar dat doe je met beroepskrachten, dat doe je niet met vrijwilligers. Dat zijn allemaal zijn, vrijwilligers. zijn beroepskrachten, dus zeg maar... De, nee, zijn nee dat zijn vrijwilligers. Je, je, je hebt echt die potens nee. informele zorg. Je hebt, uh, nee, ik, spreek, ik spreek uit ervaring, want jaren geleden was ik vrijwilliger bij Contour, zat ik bij de telefonische hulpdienst. Je krijgt daar een hele goede scholing in. Ja. Ja? Is dat nog zo? Ja, zeker. Kijk, ja. het eh, vrijwilligerswerk, de definitie is onbetaald en onverplicht uh, werken in georganiseerd verband. Ja. En dat is ook wel wat Contour biedt voor de vrijwilligers die in de informele zorg... Zitten uh, die krijgen uh, he, even, even voor mijn helden, je kunt dus ja. ook vrijwilligers in de informele zorg hebben, dus een ja. vrijwilliger die zeg maar een gehandicapt iemand of een ja. gezin waar problemen zijn gaan ja. helpen. Ja. maar die mensen moeten dan toch wel deskundig zijn. Zeker. Het gebied, want... wordt echt een hele ja. goede opleiding. Ja, ja, ja. ja. ja. Die is vrij intensief. Dat weet ik nog toen bij de telefonische hulpdienst die er nu ja. niet meer is. Maar het is een heel intensieve, hele gedegen opleiding. Maar het blijft dus, dus vrijwilligerswerk. Ja, Want maar ik, vrijwilligerswerk Ik zit dan te denken, waarom stel ik die vraag zo? Om de, om de, de, de thuiszorg, Alfa, dat, was, dat was een betaalde job. Hè? Ja. ja. En ik, ik krijg nou voor jou de indruk dus dat dit soort belangrijke uh, activiteit en hulp... door vrijwilligers geboden gaat worden. weliswaar na een opleiding, maar het, het zijn en blijven vrijwilligers. Ja. Ziet ik dat goed? Ja. Ja. Je, je, bent, je denkt van, van hey, beroepsbanen ja. gaan verloren ja. en nu wordt het gratis ja. gedaan door ja. anderen. Nou ja. Nou ja, um, maar dus is, is niet zo? Kijk, niet, of... een Alfa-hulp is toch iemand die praktische hulp ja. verleent. Hè? De, ja. de, die, die, die helpt met het huishouden ja. en de, de boodschappen. En ja. Uh, ja, in de informele zorg zijn het echt mensen die een luisterend oor bieden of die uh, mantelzorgers uh, ja, ja. Uh, ja, ondersteuning bieden, zodat mensen toch eens heel eventjes zonder ja. uh, vader of moeder weg kunnen gaan. Ja. Maar kom je makkelijk aan al die mensen, aan al die vrijwilligers... die dit, die dit soort uh, taken op vrijwillige basis willen gaan beoefenen? Kom je er ja. makkelijk aan? Ja. Ja? ja, het is zo dat landelijk één op de vier mensen vrijwilligerswerk doet. Zoveel? Ja, en het, ja, het vervult uh, toch ook... Uh, ja, het, is, het is een wederzijds belang. Uh, hè, mensen die, uh, die melden zich aan als vrijwilliger... Om, omdat ze uh, ook een sociaal verband willen hebben. Ze willen betekenisvol zijn voor de maatschappij... Um, je krijgt er ook heel veel ja. positieve waardering voor. En um, het kan ook een drijfveer zijn om bijvoorbeeld persoonlijk te groeien. Dat je in situaties mm -hmm. komt waar je misschien nog nooit in verkeerd hebt en, en waar je dus mee om leert gaan. Mm -hmm. uh, nieuwe dingen doen is altijd uh, ja. leuk om te doen. Zou het ook kunnen leiden dat, want jij bent vanuit die vrijwillige situatie bij kantoor binnengerold. Hè? In, ja. in deze organiserende job. Ja. Dus mensen zeg maar die de, de thuiszorg induiken of uh, in, in gezinnen te, uh, te, te werk gesteld worden. zou Het ook zo kunnen zijn dat ze zodanig geïnteresseerd raken in de functie. Dat ze een opleiding gevolgen en verpleegkundige worden ofzo. Dat, ja. dat kan er ook uit voorkomen. Ja, ja, ja, zeker. Ik heb, Gebeurt nee. dat vaak? Zie ik dat? Heb je, hoe, hoe is jullie ervaring daarmee? Um, mensen die vanuit ik heb... de praktijk doorgroeien dus naar een betaalde verpleegkundige functie bij wijze van spreken. En daar heb ik geen cijfers van. Of dat, mm -hmm. uh, nee. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel, ja. ja mm -hmm. Mensen vinden het ook heel prettig om eerst via vrijwilligerswerk ja. te oriënteren. Ja. Hè? Dat ja. je ja. eens weet van wat is het soort Of indien als je het op je cv zet. Ik heb zoveel ja. jaar vrijwilligerswerk gedaan in dit ja. verband. Dat wo wordt echt wel gezien als een soort van werkervaring hoor. Ja, ja. je doet natuurlijk ongelooflijk veel ervaring op. En dat mag je echt op een cv zetten bij het solliciteren naar een betaalde baan. ja, ja. ja. ja. ja. En hoe worden, hoe worden dit soort mensen tegemoet getreden? Hè? Dan had ik even zeg maar, een, een gezin waar echt hulp nodig is. Uh, moet ik aan de kant niet alleen aan. Dus daar komt een, uh, een vrijwilligerskracht. Ja. Wordt die ook uh, voor vol aangezien door de ontvangende partij? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. De, die, he, die vrijwilliger die is van tevoren ook geïnformeerd over de situatie. He, vaak is het op verzoek van een huisarts of op verzoek ja, van ja. familie. En is er ook achtergrondinformatie ja, over ja. de cliënt. En dan uh, vervolgens wordt er ook eerst nog gekeken van is er een match? Ja. En um, ja, het is heel belangrijk dat je als vrijwilliger weet... hoe je je moet bewegen in de situatie. Hè? Mm -hmm. Je hebt ook met familieleden te maken. Um, je moet ook weer niet te close worden met een cliënt. Mm -hmm. hè? Dan mm -hmm. toch een professionele afstand blijven. En ja... Dat zijn allemaal dingen die, die Contour uh, uh, ook coacht en, en mensen komen ook weer bij elkaar terug, vrijwilligers, om uh, uit te, ervaringen uit te wisselen. Ja, ja. En jij moet er allemaal op toezien dat dit soort zaken goed verloopt. Nou, dat is mede het is goed jouw taak. dat je dat vraagt, want um, mijn collega Ingrid Verhoeven doet dat hier voor de gemeente Goorlen. We hebben onze vestiging in de Thomas van Liesestraat. Zij werkt daar uh, voor de informele zorg. En ik doe eigenlijk meer het gedeelte van het ondersteunen van vrijwilligerswerk. Uh, ja, ja. Ik heb de vacaturebank uh, die draait uh, op ja. onze website. Daar kunnen mensen kijken naar ja. allerlei vrijwilligersbanen en daar ook op reageren. Mm -hmm. En uh, ja, ik voer ook gesprekken uh, met uh, nieuwe vrijwilligers om te onderzoeken waar ligt je passie? En, en je ook om te screenen. Het was toen de tijd om te screenen, gewoon ben je er wel geschikt voor? Dat ja. was toen ook. Uh, het ja. is niet zomaar dat iedereen... Uh, zo, het is niet zo van, ik ga even bij me alleen langs, dus ik meld en me en, aan, want en en ik kom bij jouw vrijwilligerswerk. Nee, nee. nee. Zo werkt dat niet. Jawel, Tuurlijk, jawel maar, maar het uh, moet maatwerk zijn. Ja. He? Ja. Het werk moet bij je passen, je moet er zelf ja. ook blij van worden. Uh, het moet qua frequentie bij je passen, qua duur. Uh, het is uh, tegenwoordig niet zo dat je je als vrijwilliger voor jarenlang moet verbinden aan een organisatie. He, er, uh, de, de mensen houden van flexibiliteit en ja. vrijheid. Dus uh, vaak zijn korte klussen ook erg aantrekkelijk. Ja ja ja, ja, ja, ja, een hele overzichtelijke klus. Maar ja. hoe, hoe vaak en hoeveel mensen melden zich dan aan? U, zeg maar een, een, een, een, een weekse dag een week. of een week. De afgelopen week hebben zich vrijwilligers aangemeld bij jou om uh, iets te kunnen gaan doen. Ja, ik heb een reactie gekregen op een advertentie voor de Wereldwinkel. Om in de winkel uh, te komen werken. Uh -huh. En um, ik heb een, uh, een ICT'er uh, die heeft zich ingeschreven, die uh -huh. uh, graag weer aan de slag wil na een poosje eruit geweest zijn. Uh, um, een jonge man um, die uh, graag uh, gewoon uh, een, een maatje wil zijn voor uh, iemand met een handicap. Uh -huh. En ja, gewoon als drijfveer uh, iets voor iemand anders willen betekenen. En ja, um, wij bemiddelen ongeveer uh, drie vrijwilligers per week naar een vrijwilligersbaan. Ja. Echt heel concreet. En um, ja, dan gebeurt er ook nog van alles via internet. Hè. Via de website kun je zelf ja, ja. ook nog gewoon uh, ja. re reageren op vacatures. En dan het gaat dat dat het buiten u... mij om. Dat ja, kan Je maar dat jullie liever met mensen persoonlijk contact hebben. Uh, om te kijken van, is er de klik, is er de, de match of zo? Wij ja. je wel eens mensen af. Nee, eigenlijk nooit. Nee, nee. nee. Het, uh, de, ik vind dat iedereen heeft wel ergens een kwaliteit. En, uh, het is alleen de kunst om te zoeken ja. naar die kwaliteit. En, die op, ja, en dan naar de juiste plek te, te zoeken waar je die kwaliteit ook kwijt kan. En nou heb je te maken met een vrijwilliger die wil toevallig wat anders dan jullie. Dan, dan waarvoor jullie hem geschikt vinden. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe? Ja, ik... Ik heb natuurlijk respect voor iemand zijn keuze. Het ja. is niet aan mij om daarover te oordelen verder. Het is een adviesfunctie die wij hebben. En ik probeer het zo, veel, zo goed mogelijk te matchen... Uh, ja, als iemand per se iets wil doen, dan, uh, dan leg ik de link naar de organisatie en dan uh, moet de organisatie samen met de vrijwilliger verder afstemmen. Het kan best zijn dat die ze helemaal geweldig met elkaar vinden. Nou, mooi toch? Nou ja, nee. maar ik kan me herinneren dat toen de tijd had je dus echt wel dat is zo'n hulpdienst of, of, of zo slachtofferhulp was er toen ook nog. Ja. Dat ze daar bepaalde, dat ze toch wel zeiden van nou, u bent daar niet zo oh, geschikt voor. We ja. hebben wel iets anders. Slachtofferhulp zat, die die zat uh, er Maar dat praat ook de over de heel lang geleden oh, hoor. Ja. Ja. Toen ik er werkte daar praat ik over tien jaar geleden zat er slachtofferhulp ook nog. Maar dat is allemaal zelfstandig geworden. En ja. Ja. Ik zie trouwens naast je, dat je een hele lijst hebt van vragen. Of, of, kijk. Ja, nou ja, we begonnen met NL Doet. Ja. En, ja, um, ja. Nou, laten we het daar nog eens even ja. over hebben. Dus Nederland doet. Ja. Zeggen dus van, jullie aan. Dat is het initiatief van, het, van het, het Oranje Fonds. Maar, maar wat, wat, dus je ja. kunt iets aan. Je, je kunt een klusje ja. aanmelden. Ja. Zoals die advertentie, zoals ik hem net voorlas. Zo van, stof een museum af met je rugbyteam. Ja. Dat zou dus kunnen. Nou, ja, het kan dus je met je, je hele team. Ga je dan uh, op internet kijken bij nldoet.nl. Wat voor klussen er te doen zijn. En dan meld je je aan. En dan... ...komt de organisatie in actie, die zorgt voor het materiaal. En um, die ontvangen het rugbyteam in dit geval. En die, die zorgen dat ze uit de voeten ja. kunnen. En dan realiseren zij die klussen. Maar clubs. wordt daar nou vaak gebruik van gemaakt, van, van, van dit soort aanbiedingen? Ja, ja ik heb een, een aantal <lijst>. klussen waar nog vrijwilligers voor gezocht worden. <lijst> er is een paar op. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, de, de scouting uh, in Goorle, die, uh, die heeft tafelbladen die aan vervanging door uh, toe zijn. En uh, die zoeken op zaterdag de 17e van 1 tot half 5 nog vier vrijwilligers die willen helpen. Oh. En, uh, voor tafelbladen te vervangen? Ja, tafelbladen vervangen. Dus dat zijn het zijn een wel, heleboel tafels. Terwijl mensen zijn die dus kennelijk toch een beetje, beetje timmerkundigen onderweg zijn. Alsof, ja, ja. Anders moet ik dat ja, van houtbewerking weten. Veel meer, nee, dat is gewoon ja, een, ja, een, ja, een ja. beetje boren en schroeven. Maar dat is ook een heel ja, afgepast klusje. En compaan en de bocht, die hebben een. Compaan en de bos. wat is dat voor? Compaan en de bocht. Ah, compaan ja, de bocht. Ja, Jeugdzorg en ja. zij hebben een, uh, in, bij de bocht een vrouwenopvang uh, met kinderen en uh, de zandbakken moeten daar eens opgefrist worden. Ja, en ja. Het speeltuintje weer helemaal in orde gemaakt worden, het blad van, uh, van de bomen moet weggeharkt worden zodat het weer oh. voorjaar gaat worden daar. Ja, ja. En uh, ja, die zoeken daar uh, ook nog wat mensen. Uh, het is uh, vanaf half tien tot half vier. En ze zorgen voor een uh, gezellige ontvangst en ook een lunch. Show. Dus um, je wordt als uh, vrijwilliger echt jo, welkom. Wel best in de uh, jij ja. Wilt, hè, wel, ja, wel, leuk, ja, wel leuk. Ja, ja. ja. Nou, en nog eens wat? Zo, wat, wat, wat, wat waarop er zeg maar, meer verantwoordelijkheid voor vereist is? Zo van, uh, nou, de Spelotheek in Hilvarenbeek, en Beek heeft uh, nog vijf vrijwilligers nodig die foto's maken van al het speelgoed. Oh. En dat wordt dan afgedrukt en op uh, bakken geplakt, zodat het uh, een beetje overzichtelijk uh, is. Um, en dan uh, ja, wat ook heel verantwoordelijk is, is uh, met ouderen werken. Hè. Het is toch een hele kwetsbare ja. groep. Ja. Um, Woonzorgcentrum Elisabeth in Goorle die uh, zoekt nog uh, assistenten voor de workshops die ze houden. Um, assistenten voor de workshops? Ja, oh. ja, ja, die hebben uh, tijdens NL doet uh, een workshop uh, koken, ja. muziek... en iets met beauty. Oh. En um, ja. daar kun je van één tot vijf uh, assisteren en de ouderen begeleiden. God, wat leuk. Ja. En het is dan... allemaal om kennis te maken met het vrijwilligerswerk. Het is maar een kort klusje... Maar, dan, maar om de, normaal zou dat met, met bezigheidstherapeuten gebeuren, denk ik Er is altijd wel iemand. is wel iemand die leiding neemt. Ja, ja. Maar als vrijwilliger, uh, ja, de rolstoelen moeten verzam uh, De mensen moeten verzameld worden met een rolstoel. Ja. Uh, de materialen moeten uitgedeeld worden. De ouderen die uh, ja zijn vaak zelf niet zo'n initiatief, dan wordt dat ja. gestimuleerd. Nou. Knap, dus uh, ja, er is genoeg te doen. En, uh, ja, en dan ook nog iets dringends. Uh, de Eekhol, uh, een woonvoorziening van Ammerant in heel Varenbeek. Mm -hmm. daar, uh, daar hebben ze al alles ingekocht voor de tuin. Maar ze zoeken nog vier vrijwilligers die de plantjes mee willen helpen uh, planten. Zaterdag van tien tot vier. En heb je dan nou al mensen opgekregen of nog niet? Dus ja, dus, dat, ja, er zijn al wel aanmeldingen, maar nog niet voldoende. Dus nee, nee. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze naar www.nldoet.nl maar heb genau. je meer aanbod dan dat je krachten hebt die je in kunt zetten? Um, ja, er zijn nog wel wat lege klussen ja, ja, die ja, nog uh, ja, ja. opgevuld moeten worden. Dus, uh, dus bij deze alsnog de oproep ja. aan zeg maar uh, vrijwillig gorelen om zich aan te melden bij ja. uh, de, de Stichting Contour bij Marleen. Ja. Ja, maar alleen als ze jou aankijken, dan kunnen je, kun je, kun je, kun je, kun je niet kun weigeren. Nee. Ze... <laughs> nou, dat helpt niks met de radio, hè? <laughs> nee, nee, nee. Ze nee. kijkt ons zo vriendelijk aan. Dus maar ik vond ja, overigens... Je kunt kun niet weigeren. Ik vond het ook nog heel leuk. Belde hem vanmiddag nog een mevrouw op. Die wilde haar kinderen graag ook leren wat vrijwilligerswerk uh, dat vind ik is. Nou. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Dus uh, ja, die gaat wandelen met de ouderen met een rolstoel. En dan neemt ze de kinderen mee. En dan uh, laat ze eens even zien wat dat met ja, je doet. Dat vind ik knap. Dat is nog eens normen en waarden bij je brengen. Ja, of of niet, goed. He? Het <laughs> he? gebeurt <laughs> op scholen ook wel hoor, dan ja, heb je ja. ook van dat soort projecten. Ja, ja. Maatschappelijk stage, de maatschappelijke stages. De maatschappelijke stages, ja. We hebben nog 2,5 minuut. Oh. Zo snel gaat het, uh, ja. Marleen. Ja, ja. Nou, dan mag jij de laatste minuut besteden aan uh, een oproep of, nou ja, verzin alles, trek alles uit de kast om te zeggen uh, vrijwillig uh, uh, uh, uh, vrijwilligers en meld u aan bij, doe je best. En dan ja. gaan we het afsluiten. Ja, nou, ik, uh, ik denk dat ik voldoende voor, voorbeelden heb gegeven. Ik denk het ook. Om, uh, hè, er is genoeg te doen. Kom je er niet uit, dan kun je ook altijd even contourbellen in Gorle. 013-534-9191. Herhaal ja, het nog een keer. 013-534-9191. We zijn gevestigd in het zorgcentrum Thomas van Diestestraat 4. En daar bent u van harte welkom om is het met een oriënterend gesprekje verder te kijken wat ja. voor moois er te doen is. Geweldig. Nou, we gaan het afsluiten. We hebben nog een halve minuut. Uh, hartstikke okay. bedankt Marleen en ik ja. hoop dat het enig effect sorteert. Ja, ik, ik hoop. Ik roep iedereen op om eraan te voldoen, want het is een geweldig initiatief en dat moet gaan slagen. Dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten Jozef van de Korchput en Marleen van Es voor hun deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning. Stefan Eikenaar als van ouds. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 voor de middag. En op donderdag van 9 tot 10 s'avonds. Maar ook 24 uur per dag wereldwijd via internet. En dat luidt dan www.lokaleomroepgorele.nl-golsekringen.html Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.